Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Slecht nieuws over de energierekening. Experts zeggen dat hij de komende jaren flink de hoogte in zal gaan. Volgens deze deskundigen komt het onder meer door alle investeringen die we moeten doen om te vergroenen. We hebben windparken op zee, zon, uh, biomassa, noem maar op. Hè. Dus dat, dat, dat brengt een kostenplaatje met zich mee. Dan hebben we de netwerken die uitgebreid moeten worden. Um, en en dat, die optelsom uh, ja, die heeft impact op, uh, op de rekening die we betalen met z'n allen. Over zeven jaar betalen we volgens hem bijna twee keer meer voor energie dan in 2020. En ook daarna blijven de kosten stijgen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken kan haar LinkedIn gaan bijwerken. Ze is ontslagen na een relletje over een pro-Palestijnse demonstratie. De minister schreef in een brief naar een krant dat politieagenten harder hadden moeten optreden. Ook bij Black Lives Matter acties was de politie volgens haar veel te soft geweest. Bij een huis in Enkhuizen is gisteravond een man neergestoken. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt. En kroegbazen in het centrum van Amsterdam balen van een campagne van de gemeente. Die probeert sinds een tijdje om Britse zuip- en smoktoeristen buiten de stad te houden. En dat lijkt te werken. Volgens Britse media is het aantal jonge Britten dat hierheen komt flink gedaald. Bij deze tent zijn ze niet blij. We hebben de Engelsen en de Britten, of de Britten, alles. We hebben ze gewoon nodig. En wij worden dus gestraft dus op het Wallengebied. Dat de Engelse toeristen dus voor overlast zorgen. Maar het zijn niet alleen de Engelsen, het is gewoon het algeheel. Nou, er komen wel nog toeristen, maar die geven minder geld uit. Nou, meer de stelletjes en rustig. En het gaat meer op eten en drinken. Dan gewoon lekker in de kroeg en dronken worden. De bewoners in de binnenstad zijn er dan wel weer blij mee. Het weer nog grijs en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag vaker droog en zelfs wat zon. Het wordt vandaag een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is zo goed als achter de rug. Wat nog wel opvalt is nog steeds de N247. Die is in beide richtingen dicht bij Middellie nadat daar vannacht een ongeluk gebeurde. Nu is de weg dus nog afgesloten vanwege de bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ik ben il y a bent water. Ik kom toi je suis fou. Crac comme niet ni te plater. Et toch wil ik naar je toe. Salut comment tu t'appelles? C'est ça mon nom c'est Leila. Tu es parfait pour moi. Moi moi moi. Un deux, trois et que il ce soir faut m'aimer. au revoir oh, nee. Ik door mijn en ze door te geloven hoe dat Alles gaat verlies mezelf nog een keer. nog een keer, je te keer. Déjà, déjà, déjà vu. ik hier, hier, ce soir, van de Au revoir, mon nee. Hey, hey, hey, hey, me een mee. dan zijn we samen eenzaam, oh, ik oh, leila, heer. Oh, leila, ja, he. Van Cloud wordt dat uh, volgens mij, toch? Niet? Uh, ja, nee, oké. Okay. We gaan beginnen met het uh, tweede uur van uh, Goedemorgen, Zonvoort. Uh, welkom terug, allemaal. Uh, leuk dat u luistert. Uh, wat gaan we in de tweede uur doen? We gaan uh, praten over het afscheidsconcert van het Monacoor. En uh, wat er verder gaat gebeuren met het gemengkoord, et cetera. Uh, we gaan het hebben over de Winterfair, uh, die er aankomt. En dat doen we allemaal met Peter Tromp en Fred Kuiter van het Monacoor. Uh, Carine die gaat ons uh, meer vertellen over het sinterklaas -tunnel. ook heel belangrijk natuurlijk uh, de komende tijd. En we sluiten uh, uh, dit uur af met uh, de Classic Concerts, uh, uh, is morgen ook weer in de, in de kerk, ja, met het Symfonieorkest Haarlem. En dat doen we met Willem Strooman, die komt straks ook nog langs. Maar uh, tegenover mij zitten Peter Tromp en Fred Kuiters. Welkom uh, Peter en Fred. Dank je wel. Uh, allebei lid van het Zonvoorts uh, Mannenkoor, zoals het nu nog heet. Het hè? Het nu nog ja, heet. Ja, ja. Zoals het nu nog heet. Uh, en uh, zij hebben een afscheidsconcert. Uh, wanneer is dat uh, precies? Dat, dat is afzijn. op 19 november. 19 november, dat is ja. eigenlijk dezelfde dag als de intocht. Dat is de Sinterklaas, he, ja, ja, ja, Dat maakt het extra feestelijk. Ja, absoluut. Ja. Ja, het, het Hij had... komt ook langs, of dat weet je? Nou, het, we hebben. Uh, Worden fluisteren dat Sint een kaartje heeft gekocht. <laughs> Echt maar. Ja, via internet. Nou, <laughs> ja, dat is ja. wel heel knap. Ja, ja. ja, Sint is heel modern tegenwoordig. Ja, ja, ja dat is leuk. Maar want het je... valt inderdaad samen. Ja, want je kunt er nog kaartjes verkopen natuurlijk. Hè? Ja, uh, ja. ja, er zijn ook kaarten beschikbaar bij uh, Boekhandel Bruna. Ja. En bij Kaashuis uh, Oké, okay. En hoeveel uh, kosten kost die kaarten? 10 euro 10 euro. Ja, 10 euro en dan krijgen ze een prachtig concert voor ja. Dat is wel mooi. En dat wordt gehouden in de protestantse kerk. Protestantse kerk, hè? In de protestantse ja. kerk. Ja, begrijp. Aanvang, Fred, half drie. Half drie? Half drie. Okay. Dus zondagmiddag Sint mist een half uurtje, maar uh, ik heb begrepen dat om drie uur de festiviteiten zijn afgelopen. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. Dus, ja, hij kan mag, hij ja, dus hij mag niet mooi de zijingang nog binnenkomen. Ja, helemaal top. Helemaal top. Ja. Nou, het, is het, uh, het wordt een uh, afscheid met een lach en een traan waarschijnlijk, hè? Ja, Want het ja, is het precies. laatste concert van ja. het Sanford Markoor, ja. ja. wat 41 jaar geleden is opgericht. Ja. Twee 80, ik was er zelf bij. Ja, ja. Ja. En uh, het was een mooie tijd. En die, die, nee, het is nog steeds een mooie tijd natuurlijk. Hè? Ja, nou, absoluut. We hebben het er al over gehad in het uh, programma Goedemorgen Sanford ook. Over het uh, uh, helaas uh, te zielig uh, gaan van het Sanford Monaco. Omdat het gewoon te weinig leden waren. Hè? Dat was het eigenlijk toch. Ja, en uh, wat je moet doen op een gegeven moment als zijn Is uh, kijken van jongens, uh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen met... Uh, uh, Nogmaals een verhoging van de contributie, uh, hoe houden we het vol, uh, wat uh, kost het allemaal, en uh, in de jaren 80, uh, 90 uh, hadden we een bestand van tussen de 50 en de 65 man. En... Uh, toen was het uh, makkelijker te doen om een dirigent te betalen, om een pianist te betalen. Omdat ja, je er genoeg betalen. leden had in feite. Ja, en we zakken toch uh, naar een uh, bedenkelijk bestand van onder de 30 man. Ja. ja, en of je dat met 25, 30 man op moet brengen dat of wordt het met lasten, uh, 60 man, ja. dat, uh, dat scheelt ja. nog wel. Dus we hebben gewoon begin februari tegen de leden gezegd... Jongens, als we zo doorgaan, dan is over twee jaar de pot leeg. En dan houden we helemaal op, uh, op te bestaan. Ja, ja. Of we gaan gewoon kijken of we een gemeen koor op kunnen richten... Ja. waardoor we weer een aanwas krijgen van vrouwen erbij. En dan hopen dat we naar een bestand kunnen gaan... van een, uh, 35, 40 mannen en vrouwen ja. bij elkaar... Waardoor uh, het koor en dan een gemeenkoor... weer toekomst heeft voor de komende jaren. Ja. Nou, nou, en en dat, daar was wel belangstelling voor. Dat wou ik zeggen, want ja. uh, ik denk uh, twee weken geleden of zo, hè? op een ja. dinsdag was de eerste. Uh... Ja, niet eens zo lang geleden. We hebben in september bij het Manekhoor een algemene ledenvergadering gehouden. om dit punt uh, uiteindelijk ja. uh, als, als beslissing voor te leggen. Nou, dat werd eigenlijk unaniem uh, ja opgezegd. Dus dat, dat was heel mooi daarna. Ja. Nou, de pers gezocht, berichtje in de krant gezet. En we hebben. Uh, vorige week dinsdag een eerste repetitie. Ja. Een kennismakingsavond gehad met, uh, met de dames of heren... die dan geïnteresseerd zijn om mee te doen met het uh, gemeentekoor. En wij waren zeer verheugd dat daar uh, meer dan twintig dames... Uh, welkom geheten konden ja. worden. Echt, echt erg leuk. Een zeer geanimeerde avond. Daarna nog een vijf kwartier uh, een, uh, repetitie gedaan met... Uh, met een, met een kerstlied, wat voor allebei de partijen nieuw was. Ging erg goed. Leuk. Dus heel, heel leuk. Dus jullie zaten meer, op een gegeven moment 54-50. Meer dan 55 mannen 50. en vrouwen ja, in, in de zaal. En. Uh... Ja. De mannen waren redelijk blasé natuurlijk. Ja, na zo'n ja, jaar. Want uh, die hielden zich heel netjes. Vandaar dat de repetitie ook zo goed uh, verliep. Ja. En, uh, uh, maar dat was fantastisch om te zien. En het was ook een hele leuke avond. Het was een hele gezellige avond. Ja. Ja. We hebben gezegd van nou we maken eerst een soort kennismaking. Dus iedereen is om half acht van harte welkom. Krijgen een drankje van het bestuur. Uh -huh. Kunnen de dames en de heren even kennismaken met elkaar. Uh -huh. En om kwart van negen, negen uur zijn we begonnen tot... Wat over tien met uh, een van de liederen die we dan gezamenlijk op 22 december het kerstconcert ook in de protestantse kerk vrijdagavond uh, gaan opvoeren, maar dat gaan we dan samen doen met de dames. En met een aantal, de, een aantal andere koren. En met een aantal Maar, maar dan is dus het gemeen koor uh, komt... Voor het eerst eigenlijk, zeg maar... Uh... Op ja. die avond presenteren wij ons als gemengd ja. koor. Ja. En ja. dat kerstconcert met meerdere koorden begrijp ik Met de ik ja. en met het ja. Zandvoorts Vrouwenkoor. Oh, Oké. Okay. Initiatief al jaren geleden van Angelique Schouten. Uh -huh. uh, ons wel bekend. Een zangeres van de Beachpopzingers die het heel leuk zou vinden. Ook in coronatijd, toen de tijd, kunnen we niet iets gezamenlijks doen om... Uh, ...ons te presenteren als koren. Dat doen we eigenlijk altijd al met het nieuwjaarsconcert. Zij vond het heel leuk om dat met kerst kleinschalig ook een keer te doen. En dat is er nu eigenlijk, na corona, is dat er voor het eerst uitgekomen. Leuk hoor. Er zijn een aantal koren uitgenodigd en uh, het bestuur van het mannenkoor, ook Stichting Nieuwjaarsconcert heeft het initiatief genomen om dat te gaan organiseren, uh -huh. en de kaarten daarvoor zijn ook 10 euro het is op vrijdagavond 22 december, ja. en dan uh, doen al die drie koren met een kleine pauze ertussen doen een aantal kerstliederen, maar ja. allemaal op een eigen manier, allemaal verschillend ja. dus dat wordt een heel leuk gebeurd. Nog een muzici erbij? Of, uh... Nee hoor, nee, nee, hoor. Een Begeleiding, ja. dat gebeurt wel ja. bij het optreden van het uh, afscheidsconcert. Oh ja? Ja, ja. Dan hebben we een, uh, een soliste, een sopraan, Mirjam Betjes. Uh -huh. Die heeft dus een keer eerder bij het mannenkoor gezongen. Ja. Prachtige stem. Dus zij zal een paar liederen vertolken. Soms solo, soms samen met het koor. Ja. En uh, onze pianist, uh, Joep, van Joep van de Winden, de Winden ja. die, die uh, ja. zal ook nog wel een solo spelen. Ja, want ik zag ook nog dat jullie een, een, een dirigent hebben, Frans Cox. Ja, ja. We hebben onze, je weet, onze vorige dirigent, Kees Brugman, ja, is die overleden. Is helaas overleden. Ja. Hij had Toen hij ziek werd, al een collega, Frans Cox, gevraagd om in te vallen. En Frans is bereid gevonden om tot en met het afscheidsconcert te blijven dirigeren. Uh -huh. Daarna stopt hij, omdat hij, geen, hij wil geen koren leiden. Nee? Permanent. Nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee. Anders hadden we hem graag gehouden. Ja, dat begrijp ik, ja. ja. Maar dat, dat was dus geen optie. Ja. Dus daarna dan, uh, dat dat. Wat ik wel even wilde opbreken, wat wel leuk is van het gemengde koor. Uh, in de meeste gevallen is een gemengd koor een, een grote groep uh, vrouwen en een handjevol vol mannen. Ja. En in, in dit geval wordt het bijna 50-50. Ja, dus het sure. kan zomaar zijn dat we straks uh, uh, uh, nou, meer dan 20 mannen en meer dan 20 vrouwen hebben. Leuk hoor. En dat is een, ja, dan krijg je een prachtige vollechtige klank. Klopt, ja. uh, graag. Ja. En, en, en wie gaat het uh, uh, koor leiden dan? Uh, de, de, nieuwe... Het uh, afscheidsconcert van het mannenkoor wordt nog gedaan op 19 november door Frans Cox. Ja. Zo hebben we het afgesproken. En dat is dus op zondag 19 november, ja. twee dagen daarna op 21 november. Beginnen de eerste repetities onder leiding van Arjan van Dijk. Arjan van Dijk, ja. Ons ja. ook wel bekend, die een aantal jaren geleden het koor heeft geleid. Een zeer kundige man is op het gebied vooral van gemengd korenmuziek. Ja. Hij heeft altijd gemengde koren geleid. Uh -huh. Is ziek geworden, is een aantal jaren uit de relatie geweest. Moest afscheid nemen toen van het mannenkoor. Is nu weer in zoverre hersteld dat hij vanaf 21 november het koor gaat leiden. En vanaf 21 november komen alle dames dus iedere dinsdagavond op de repetitie. Oh, okay. En die gaan dan uh, het kerstconcert instuderen. Oh. En dan is het zo dat we op 7 januari het nieuwjaarsconcert hebben. Georganiseerd door Stichting Nieuwjaarsconcert ja, ja, ja, Zandvoort. Ja, maar druk zeg. Ja. We ja, een heel druk zo. programma Hans. We hebben een heel nu over betaald of niet? Nee, nee. nee liefde werk, oud papier. Maar daar okay. ben ik heel goed in. Ja, dat weet ik. Dat nee, weet ik. ook. Maar, maar die, die, die eerste uh, uh, repetitie uh, die jullie samen hadden met die, met die vrouwen. Dat was ook onder leiding van Frans Koks. Dat was ook onder leiding ja. van en, Frans Cox. En Wat zei Frans Koks ervan? Dat, dat wordt wel wat? Of, uh? dat, die, dus, precies zoals jij het zegt. Ja? Dat zei hij. Hij zegt jongens, dat ik sta wat. verbaasd van de klankkleur zoals dat is. Dat is goed. Maar ja, wat Fred ook aanhaalde. Uh, het leuke is dat we... Ik uh ga... Weer vier partijen hebben, maar dat zijn de sopranen, Alten, Bassen en tenoren. Ja. En de aantallen van die groepen op de tenoren na is redelijk in verhouding tot elkaar. Ja, ja, ja, ja. En dan krijg je dus een mooie klankclub. Ja, Dat is een mooie toe. Ja, maar wat misschien nog wel een mogelijkheid is, er zijn, weet ik, in gemengde koren, waar dan over het algemeen veel dames dus in zijn. Altijd wel een aantal dames die de tenorpartij zingen. Ja. Dus eh, dames, hebt u een wat lagere stem en hebt u wel eens de tenorpartij. Gezongen. Van harte welkom om mee te doen bij de tenoren... En u bent vast niet de enige dame die dan meedoet bij de tenoren. Rekend daar ja. maar op. Uh... Maar, maar jullie gaan vierstemmig zingen? Wij gaan vierstemmig zingen. Dus de monocor wordt ook uh, bassen, bassen en tenoren? En tenoren. Bassen ja. en tenoren. Dus je hebt geen tweede tenor meer? En nee. Geen, uh, nee. nee, precies. De eerste, tweede tenoren worden tenoren. En ja, baritons-bassen ja, ja. wordt de baspartij. Oh, okay. En dan krijgen we sopranen en alten. Sopranen en alten. Ja. En alten is dan een, zo, een soort... Uh, een ja, een soort voor lager, dames. Partij, ja, ja, inderdaad, ja, ja, ja, een iets lagere stem heb dat. En we waren echt met z'n allen gebaasd hoe het uh, klonk het ja, klonk, klonk, ja. was echt heel, heel leuk om te Ja, zien. voor de eerste keer dus we hadden een, een, een goede verdeling eigenlijk tussen de sopranen en de Alten ja, ja, ja. en het klonk prachtig en er waren een heleboel dames bij die al jaren gezongen hebben met prachtige stemmen ja. dus de, de heren waren, waren zeer onder de indruk dus, ja, ja. <laughs> ja. het motiveert ze ja. waren er ook nog leden van het Zoffers Monaco die zeiden van nou dat zie ik dus helemaal niet zitten met, nou daar waren we eigenlijk wel een beetje uh, bang voor. Uh -huh. uh, de gemiddelde leeftijd is redelijk ver gevorderd bij het mannenkoor. Er zijn jongens die er al meer dan 30 jaar ja. op zitten. En... Sommige 40 jaar uh, ja, rijmen. Ja, ja, ja. De voorzitter van Wibbeling. Ton Kaspers, ook ja. vanaf het begin. Ja, inderdaad. En... Uh, Waar we een klein beetje bang voor waren, waren dat er toch wel een aantal mannen zouden zeggen van, nou, dit is voor mij een mooie reden om, om nu stoppen. afscheid te nemen. Ja. En dat heeft zich eigenlijk tot op heden beperkt tot één ja? haribot, oh, Bot, maar ja. inmiddels ook al uh, 89 jaar oud. Oh, okay. Die komt uit Haarlem, ja. gaat moeilijk lopen, dus die, dat ja, was eigenlijk de enige... Ja, ja die, die, die was toch al van plan om te stoppen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, dus die, dat viel eigenlijk alles mee. Ja. Die, die heeft gezegd, mijn laatste activiteit is de deelname aan het afscheidsconcert... Ja. En, en maar, dan stopt die. Maar je zou juist zeggen, als er vrouwen bij komen... dan trek je ook weer nieuwe mannen aan. Ja, ja, dat is ook zo. Want oh, zijn er wel nieuwe, nieuwe mannen? Nee, nee, dat er, ja, er heen? was in ieder geval een, een, een, een, een, ja, een geïnteresseerde bij de introductiedag. Ja. Afgelopen uh. dinsdag. En het is natuurlijk ook wel zo dat het voor mannen... Ja, misschien best wel leuk is om bij een gemeenkoor te zitten, omdat ja. ze dat eerder hebben gedaan. Uh. En denken van, nou ja... Dat, of gaan uh, misschien mee met de vrouw. Uh, maar ja. wij verwachten dus dat zowel dames als heren zich weer opnieuw gaan aanmelden. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja, dat ja. zou fantastisch zijn. Ja, nou ja, goed, even recapitulerend. 19 november, uh, zijn we het afscheidsconcert van het Monacoor. 22 december uh, het kerstconcert, zeg maar. En ja. uh, 7 januari het uh, uh, nieuwjaarsconcert, yes. hè. Ja en dat is dan samen met het Agatha koor, de Beachpopzingers, het vrouwenkoor, het mannenkoor en u Wave. Zo, die wordt ook. Druk uh, ja, ja, ja, dat wordt een volle bak. Ja, ja, wordt een volle bak. En ja, dat mooi. doen we dan in de Agatha kerk. Ik oh, is dat, dat, dat wat, is in de 7 is in de Agatha kerk. Ja, want ja. dan kunnen we meer mensen kwijt. Ja, begrijp ik. Ja. Dan kunnen we meer mensen kwijt. Oké, okay, hebben ja. even één dingetje kwijt over ja, het, ja, het, over het, het uh, nieuwe gemengde koor. Uh, het mannenkoor heeft natuurlijk zijn eigen repertoire. Ja. Dat gaat ja. helemaal weg. We gaan gezamenlijk oh. met de mannen en de vrouwen... compleet nieuw repertoire uitzoeken. Oh, wat goed. En dat, uh, dat zal wat lichter repertoire zijn. Uh -huh. In, in ja, meerdere talen. Mannenkoor zingt op het moment in zeven talen. Nou, en de dames uh, die, die zullen hun eigen ideeën inbrengen. Natuurlijk en gezamenlijk... Ja maken we daar dan een mooi nieuw repertoire van. Ja, dus uh, alles wat jullie eerst hebben, met monnikoor, dat, uh, dat kan gaat gewoon, de bak in. Ja. in. Ja, jammer zeg. Ja. Eigenlijk wel, ja. toch? Nou ja, misschien nou, ja. dat er wat overblijft, maar dan, dan maken we daar ja, dan zelf. Ja. een vierstemmige versie van, samen ja. met uh, de, de beide damespartijen. Ja. Nou, als jullie maar samen ook het Zolver-Volkslied kunnen zingen, toch? Ja, dat gaat lekker. Dat gaat lekker, dat gaat lekker. Die blijft er toch wel in, neem ik aan? Volkslied. Ja. Ja. Onsterfelijk. Ja, dat daar sluiten we altijd mee af. Ja, nee, dat bedoel ik ja, ja, ja. Dat vind ik ja, wel, ja, wel mooi natuurlijk. Met nou, het afscheidsconcert uh, gaan we daar ook mee afsluiten. Ja, dat nee, lijkt me wel... Uh... Ja, ja. Maar het is ook wel degelijk de bedoeling dat uh, de dames niet bij de mannen komen. Nee, het wordt een gezamenlijk koor. Dus ook... Ja. In het bestuur van het mannenkoor moeten straks één of twee dames aanwezig zijn. In de muziekcommissie bijvoorbeeld. We hebben muziekcommissies en we hebben uit iedere uh, partij hebben we één stem. Uh -huh. Nou, dat wordt straks ook zo. Dus er is e uh, van de dames is er één Sopraan, één Alt... die. ...zitting krijgt in de ja. muziekcommissie. Ja. Nou, er zullen genoeg uh, stukken ja. geschreven zijn voor ja. gemeende koren. Ja, zeker. Ja, dat is ja, een ja, oh, daar goed. is er ruim voldoende voor. Ja, in het bestuur wordt natuurlijk ook uh, nieuw. Ja. Daar moeten dames in, want ja, vanaf uh, januari... Is het geen, geen Zandvoorts mannenkoor meer, maar voorlopig noemen we het Zandvoorts gemengd koor. Ja, de, de, de Dat is naam, de meest logische naam. Zandvoorts gemengd koor, dus de maar, ja, de, de nou Maar ja, dat zal ook door de totale groep leden bepaald worden. Vinden ja. we dat een goede naam nee, of vinden inderdaad. we dat anders? Ja, ja. het anders? Het, het, het is niet okay. zo dat wij nu dingen bepalen. Dat is zeker niet zo. Het moet gezamenlijk helemaal nieuw starten. Zo is dat. Zeker in deze tijd moet het gewoon... Ja, hoor, ja. ja absoluut. Dat weet je wel Peter. Hè? Ja. Goed, um, hartelijk bedankt over dit gesprek. Want uh, Peter zit nog met een andere pet op. Ja, ook uh, nog. Zet je andere pet wel op? Ja, ja nee, We gaan, nog, ja, we gaan nog even praten over de, de winterfair. <laughs> uh, daar kun je iets over vertellen. Want het is een markt, uh, zeg maar... Uh, ja, ik noemde een, het kerstmarkt, een, maar dit is het uh, dus niet. Een kerstmarkt, een braderie. Uh, waarom? Uh, er is door de ondernemers in het dorp altijd veel behoefte om twee, drie keer per jaar een braderie te houden. Ja. Op een of andere manier. En dan ga je bij jezelf zeggen nou oké, okay, hoe doen we dat? Uh, we leven in een vrij land. Uh, er is een evenementenkalender. En er zijn bedrijven in het land die aan het begin van het jaar uh, bij economie Toerisme afdeling gemeente Zandvoort komen en zeggen ik wil drie braderieën organiseren. Vervolgens wordt er op de kalender gekeken en wordt er gezegd van wie bent u? Nou, we zijn dat bedrijf, dus komen uit Rotterdam en we gaan een braderie houden op die zondag, die zondag en die zondag. Nou, dat is goed. Nou, vervolgens gaat dat gebeuren en uh, uh, ik schaam me diep als ik over zo'n markt loop zoals het afgelopen jaar is gebeurd. Want dat zijn bedrijven die totaal niks met Zandvoort hebben. Dat zijn bedrijven die uh, uh, uh, geen muziek hebben. Dat zijn bedrijven die geen evenementen eromheen hebben. Die uh, slecht communiceren met de ondernemers in het dorp zelf. Er zijn een aantal braderieën gehouden dit jaar uh, wat de naam uh, uh, braderie eigenlijk niet mag dragen. Uh, Te veel rotzooi, uh, zestallen met telefoonhoesjes, uh, acht stallen met uh, hoestlakens en dergelijke... Eigenlijk alleen maar kwantiteit en dat het niks met kwaliteit nee, te maken heeft. Dus, nee, nee. dus dat komt in, beter? Uh... Dat komt beter. In samenhang met economie-toerisme hebben we gezegd dat is één keer geweest en nooit weer. Mm -hmm. Op het moment dat we nu een braderie gaan organiseren, of dat die in het voorjaar, najaar of in de winter is. We willen alleen kwaliteit, ja. we willen diversiteit, we willen amusement eromheen, uh -huh. we willen uh, goede communicatie met de ondernemers. De eigen ondernemers van de OVZ moeten voorrang krijgen om een kraam te huren. Uh -huh. En Denkroom mensen alleen een winterverg zoals we dat nu gedaan hebben met wintergerelateerde artikelen. Uh, Iemand die uh, denkt uh, ik heb nog een partij zwembroeken en die moet ik even kwijt. Duikbrillen. duikbrillen. Niet toegelaten, duikbrillen. Wordt... Ja. Ja wordt niet toegelaten op de, op de markt. We zijn in contact getreden met local conceptbedrijven uit Haarlem en die zet een programma neer wat ze weer gaan niet kent. Met een heel actieschema erbij. In die week gaan we dat doen in die week gaan we dat doen. Alle ondernemers in Zandvoort die zich aangeschreven hebben om een plek te krijgen worden bezocht. Daar wordt een gesprek mee gehouden. Waar wilt u staan? Wilt u één kraan? Wilt u twee kramen. Met wat gaat u staan? Vooral, dat is heel belangrijk ja. natuurlijk, om die kwaliteit en die diversiteit te waarborgen. We doen het anders als dat op andere markten is geweest. We hebben nu een keer gezegd... we pakken de grote krocht aan twee kanten... een klein stukje Raadhuisplein... Aan de kant van de apotheek, de Kleine Krocht en het Gasthuisplein. Okay. Daar kunnen we 85 tot 100 kramen kwijt die divers zijn. De Haltestraat niet? De... de Halterstraat niet en de Kerkstraat oh. niet en ook het Kerkplein niet. Omdat het een ander soort braderie is dan in het voor- en het najaar. Okay. We zijn wel degelijk van plan als dit goed gaat en leidt tot succes uh -huh. om het volgend jaar uit te breiden tot een voorjaarsmarkt, een najaarsmarkt en ook weer een winterver gewoon drie vaste items ja. per jaar en dan wordt de voorjaarsmarkt en de najaarsmarkt vele malen grootschaliger. Huh. Tot wel 200 kramen aan toe. Waarin we dus ook de Haltestraat ja, tot het ja, eind ja, ja, ja, ja. en ook ja. Kerkplein, Kerkstraat ja. in gaan betrekken. Ja. En deze wanneer gaat dat gebeuren Peter? Dat gaat gebeuren op 26 november. Uh -huh. Dat begint om 12 uur tot 6 uur s avonds. Oké. Okay. Uh, nogmaals op de Grote Krocht, op het uh, uh, Raadhuisplein, Ding. Kleine Krocht, Gasthuisplein. En dat Gasthuisplein is natuurlijk ontzettend uh, een leuk plein om daar uh, ja. een, een mooie markt op ja. neer te zetten. Maar dat wordt een markt uh, met veel kerstspullen waarschijnlijk ook? Dat wordt een markt met wintergerelateerde gerelateerde artikelen. Waarom 26 november? 26 november is een datum dat er nog weinig kerstmarkten zijn ja, in het land. Ja, ja. We, willen, we wilden ook een van de eerste ja, zijn. Ja, ja, ja. Als je zoiets gaat doen in december, dan word je doodgeconcurreerd. Ja. Want december heeft 31 dagen. Nou, ik denk alleen al in Noord-Holland dat je 36 keer uh, ja, naar een kerstmarkt kan. Dat, dat denk ik ook wel. Dus ja. we zijn de eerste en uh, we hopen dat het een groot succes wordt. Ja. Het kost geld best wel. De hele organisatie kost geld, de vergunningen kosten geld. Nee, alles kost geld. Billboards, advertenties. Ja. Maar het wordt echt professioneel ja. en uh, kwalitatief goed aangepakt. Ja. En daar zijn we voor. Dat is een goede zaak. En ik ja, heb ja. ook tegen de mensen van de gemeente Zandvoort Economie Toerisme gezegd. Als we het doen, doen we het Do ja. goed. Als we het niet kunnen betalen doen we het niet. Nee. Maar zoals we het dit jaar hebben gehad, komt niet meer terug. Nee, nee dat, is dat willen zo... we niet meer hebben. Nou, we zijn erg benieuwd Peter, ja. 26 november gaat het gebeuren en. Uh... Ja, ik denk dat er een hoop mensen er toch naar uitkijken. En die markten zijn voor Salvo gewoon belangrijk. Hè? Ik bedoel, ja. Laten we, ja, laten we eerlijk zijn. We hebben natuurlijk ook een hoge eigen ondernemers die het ontzettend leuk vinden ja. om uh, Tuurlijk. Tuurlijk. aan het begin van het drukke maand december ja. hun waarde te kunnen ja. laten tonen ja. Ja. aan de mensen. Ja. ja, Ibiza markten zijn natuurlijk ook, die, die zijn wel goed hè. Ik bedoel, ja, uh, ja. Uh, Aan het strand ja. daar. Ja, ja. die uh, hebben uh, een uh, eigen heel weersgevoelig natuurlijk ja, op die dat plek dat is daar. jammer, ja, dat is wel waar. Er zijn maar... er een aantal... Uh, maar het is wel een, een goede aanvulling van... Jawel hoor, jawel. Uh, ja, ja. Dat ja. Mij En dat is echt in het hoogseizoen. En dat is goed. Goed, Peter. Hartelijk bedankt. Heel graag gedaan. Ja. Uh, goed dat je je daarvoor inzet. En uh, iedereen vindt het prachtig dat je dat doet. Uh, hartelijk bedankt voor je komst. En uh, heel veel succes met alle concerten en, uh, en, en, en de Winterfair. Ja. Gaat helemaal leuk. Dank je wel, Peter. Ik ben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 Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen Heurt geen het hart, dat van mij Hey. <laughs> Een nummertje van uh, Rob de Nijs, hè, hoorden we net. Uh, we hebben nog twee onderwerpen voor uh, in Goedemorgen in We gaan uh, zo uh, alles horen over het sinterklaas toneel. Want uh, Carine Veren uh, is uh, van de week bij de verantwoordelijke mensen, uh, eigenlijk collega's van er op bezoek geweest. En uh, daar gaat ze over vertellen. Viermaal luid en driemaal zacht. Dat geeft de gong haar toverkracht. Dan verschijn ik voor de mensen en vraag ik wat ze willen wensen. Ik ben Lumina de Vee. Zeg, mijn vriend, zijt gij tevreden? Ja, die tekst die zit dus nog na een jaar steeds in mijn hoofd. Toen was ik Lumina de vee. En nou ga ik naar de groep die zich weer voorbereidt... op het Sinterklaastoneel voor komende maand. En uh, ja, ik zit er dit jaar niet bij... Maar de andere meesters zijn juffen van Zandvoort wel, dus daar ga ik nu naar opzoek. Ze repeteren op vrijdagmiddag in het Oranje Nassau schoolgebouw, dus um, ik ga eventjes kijken of ze er zijn. Nou, de deur was, het is dus gewoon open. Ah, daar is al één member. Okay, doei. Oh, wat leuk om hier weer te zijn. <laughs> Hallo, om jullie weer te... wat leuk om jullie weer te zien. Nou, I'm from the radio, you know. Uh, yes. Seven... Jetteke, regisseur van dit stuk. Hoe heet het stuk? Lang en gelukkig. Oeh, lang en gelukkig. En is het een, ook weer een stuk van lang geleden? Oh, ja. Weet je dat? Dat moet je aan Corny vragen. Uh, dat weet ik niet. Oké. Okay, nou Ze dat hebben het al eerder. gespeeld. Ja? En het is heel vroeger, weet niet hoeveel vroeger, uitgevoerd door Arjan Ederveen. Oh, van Theo en Thea. Ja. Ja, ja leuk. Hey, en uh, Inside Information. Hoe gaat het tot nu toe? Oh, ik zie dat het stuk uit 2013 komt. Van de Rotterdamse Schouwburg. Wauw. Goed. Um, Hoe gaat het tot nu toe? Het gaat hartstikke goed. Ja? Het is uh, lachen, brullen. <laughs> en uh, keihard werken. Want we, ik heb het idee dat we nog maar heel kort de tijd hebben. Ja, ja de tijd vliegt. Uh, kent iedereen zijn tekst al Wat denk goed? je zelf? Ja, ik weet. Nee, maar ik weet het natuurlijk. Maar uh, het gaat weer eigenlijk uh, net als vorige keer. Ja, zoals vele jaren. En voor mij was het... Dat natuurlijk uh, vorig jaar ook voor het eerst. Maar uh, je krijgt een beetje de kriebels als op een gegeven moment de mensen de tekst nog niet helemaal kennen. Ik niet? Jij niet. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, nee, dat, dat moet je ook zeker hebben. Ja. En is het een, een groter stuk dan vorig jaar? Meer tekst? Oh, daar moet ik echt even heel diep graven, want dat ja. weet ik niet meer. Ja, met Lumina, de V, vorig jaar. Ja, ja, ja. En, uh, ik durf het niet te zeggen. Nee, maar wel meer spelers heb ik het idee. Ja, meer spelers. Leuk, ja. en uh, van de c functie zie ik. Van de Oranje-Nassau. Ja. Van de uh, Maria-school. En natuurlijk de Hannischafsschool. Nou, wat goed. Nou, dankjewel. Ik ga eens even naar uh, de meiden hier. De juffen die hier voor het eerst aan mee gaan doen. Uh, Romy. Ja. Romy van de Zeefonk. En uh, wat is jouw naam? Nou? Lotte ook van de Zeefonk. Voor jullie is het de allereerste keer. En hebben jullie een leuke rol? Uh, nou, ik heb twee rollen. Oh, dus en je doet voor de eerste keer. keer, je ja. mag meteen twee rollen. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik ben uh, de wolf en de lekij. Oh. Maar uh, het zijn leuke rollen. Ik mag lekker los gaan op het podium. Dus, uh, ja, ja, volgens gaan. mij voel jij je wel snel vrij op het podium. Ik denk dat het wel goed komt. Ja. <laughs> en nog, ja. nog geen last van plankenkoorts? Nee. Nee. nee. nee? Je staat de hele dag voor de klas, dus dat, dat is zo. Ja, dat is ook zo. Nou, heel veel plezier. En uh, nou, ik hoop dadelijk natuurlijk... Glimp op te kunnen vangen van jullie spel. Ja, hoofd is muziek. Ja. Oeh, lekker le warm onder die lampen. Dat ja. nog. Ik ga eens eventjes naar de Conny. Conny, mag ik jou wat vragen? Hi, Maike. Wat leuk, je hebt je pruik al op. Um, Connie, hoeveel jaar doe jij nu al mee aan het Sinterklaasje? Nou, want ik las gisteren in het krantje uh, dat het toch al 70 jaar wordt gespeeld. Uh, hoeveel jaar heb jij nu al meegedaan? Volgens mij de 20ste. Ja, ik... Dit wordt jouw 20ste? Ja, of 18 of zo, maar zoiets. Nou, jubileumgevoel. Ja, dat is hem zelf nog laatste keer. Echt waar? Ja. Oeh, we hebben hier een, uh, een belangrijk nieuwtje te pakken. Maar dat vind ik niet zo'n leuk nieuwtje, want uh, ik geniet altijd van als je op het podium... Ja, maar als de jongste spelers mijn kleindochters kunnen zijn in leeftijd vind ik het tijd worden om te stappen. ga je zelf tussen publiek zitten op vrijdagavond. Nee, want ik verzorg de kleding en de requisite... en ik heb eigenlijk alles spullen thuis inmiddels. Oké, dus jij behoudt wel je lijntje met het toneel. Een dikke lijn, ben speelt alleen niet meer. Ja, En heb je dit jaar ook weer zo'n leuke rol? Ik ben wederom koningin. Ach, ja, dat past jou ook zo goed. Een vee past me niet zo, hè. Nou, en de kleding is ook al uitgezocht. Was iedereen tevreden over wat hij aan gaat doen? Jazeker. We hebben flink gepast. We hebben iets nieuw gekocht. En mijn dochter woont in Brabant. Carnaval. een kastvol. Dus heb ik ook wat nodig vandaan gehaald. En ik zag de meesten al een beetje met gouden schoenen lopen. Uh, ik denk dat dat wel een mooie, mooi detail is voor dit keer in dit stuk. Het eindbal. Oeh, spannend. Ik verheug me er nu al op. Even kijken. En dan ga ik eens, uh, even kijken, want we hebben de regisseur al gehad. en Oh, hier de souffleur. Mag ik jou wat vragen als souffleur? Uh, moet je nou vaak bijspringen? Nee hoor, ze kennen hun tekst echt wel goed. <laughs> nou, helemaal goed. Ik uh, verheug me erop dat jij weer daar zo uh, uh, verscholen zit. En uh, dat de teksten natuurlijk weer een beetje lichtelijk aangepast worden. En dat jij dan weer het recht moet gaan zetten. Oh. Maar is ja, je het weer... weet hoe het gaat. Ik weet hoe het gaat. En uh, ja, wie weet dat ik volgend jaar ook wel weer mee kan doen. Dat ja, zou leuk zijn, toch? En jouw dochter, Claudia. Ja. Is, doet die mee? Ja, maar ze is er even vandaag niet. Ze hebben een team uitje. Oh ja. ja, dat is ook belangrijk. En dan gaan we even naar meester Gerard. Meester Gerard, ook een bekende uit het Sinterklaas. Oeh, zijn schouders worden meteen opgetrokken. Hij ja. denkt, daar komt een mevrouw van de radio. Ja, goedemiddag. Ja, oh ja, goedemiddag. Het is voor het ochtendprogramma. Ja, ja, ja. Maar um, je doet ook al zoveel jaren mee. Hoeveel jaar doe jij nu al mee? Nou... Ik zou denken 21ste keer. Zo, wauw. Ja, ja, ik vond het als kind al leuk. Op de middelbare schooltijd uh, mocht ik Ed Frans altijd helpen met decors bouwen. En toen ik op de Oranje Nassau als leerkracht kwam werken... Uh, heb ik meteen opgegeven om mee te kunnen doen. En, en dat mocht, dus uh, superleuk. En wat fijn dat je eigenlijk geen auditie hoeft te doen, hè? Om uh, hier aan deel te kunnen nemen. Ja, want dan was ik zeker niet gekozen. <laughs> dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Maar, uh, uh, verheugen je weer op dit stuk? Heb je dit stuk al eerder gespeeld? Ja, in 2017 hebben we dit volgens mij gespeeld. En... Uh, ja, uiteraard verheug ik me er weer op. Want ja, om uh, vier zalen met 200 uh, Zandvoortse leerlingen weer blij te maken. Helemaal top. Ja. Heb je weer dezelfde rol als uh, vorige keer? Nee, nee uh, toen hadden we nog een, uh, een jonge meester Barry die de prins was. Oh ja, en, uh, in de gouden legging. Oh. Ja, en, uh, ja, ik zal het nu niet verklappen, maar helaas ben ik nu de uit. En voor vrijdagavond kan iedereen zich weer uh, warm draaien... om een volle uit te gaan halen. Ik uh, kom zeker ook kijken. Is de zaal al vol of zijn er nog plekken? Uh, nou, ik denk dat de zaal al redelijk uh, gevuld aan het draken is. Maar uh, je kunt altijd. Uh mijn collega Wendy, een e-mail e sturen. Die informatie is te vinden in de Zandvoortse Courant van deze week. Nou, dat zag ik inderdaad, hartstikke goed. Nou, nu hebben we het ook nog voor de radio even bekendgemaakt. Eerst gaan de kinderen kijken van Zandvoort. Een mooie traditie. En daarna, op vrijdagavond, mag het volk komen uit Zandvoort, toch? Jazeker, vrienden, familie, eh, genodigden. Allemaal van harte welkom. Dus, uh, hartstikke leuk. Daar, daar, we, doen, we doen het uiteraard voor het uh, publiek dat graag komt. Ja, natuurlijk. Nou, Je hoort het al. Uh, iedereen is al zijn uh, scriptboek aan het doorbladeren. Het gaat zo beginnen. En uh, wie weet kan ik zo nog een glimp uh, werpen op de eerste scène. En dan uh, trek ik me weer terug. Want uh, ja, voor mij moet het ook nog even een verrassing blijven voor de, de vrijdagavond. En natuurlijk om met de kinderen te komen. Hartstikke bedankt. Nou, ze zijn begonnen met het repeteren. En uh, de leerkrachten staan op een zogenaamd podium. Nou, het gaat al hartstikke goed inderdaad. We kregen wat instructies van Jetteke, de regisseur. Ik laat ze nu alleen. En uh, ik verheug me op vrijdagavond om dit allemaal te zien. Wat een mooie traditie.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 One recurring theme, the one recurring dream they had was to be whatever they wanted to be. To be Peter Toshakovsky. Goed, het is 16 minuten voor 12 en we gaan langzamerhand naar het einde toe van Goedemorgen Zandvoort. Maar we zijn nog niet klaar, want tegenover mij zit Willem Strooman van Classic Concerts. Goedemorgen. Goedemorgen, Ja, goedemorgen. Want uh, morgen is het weer zover, dan gaan we weer... Ja. Uh, een prachtig concert. Ja, zeker. We beleven in de kerk. Uh, de dorpskerk op het kerkplein. Uh, op het uh, kerkplein. kerkplein, inderdaad. Uh, want we gaan, we gaan luisteren naar het symfonieorkest Haarlem. Symfonieorkest Haarlem. Met AE. AE. Haarlem. Ha ja, ja, ja. ja, zo oud is het, het orkest. Ja, ja, dat geloof ik. Ja, ja, ja. Dat heb ik ook opgezocht, want het is al uh, nou, nou, ja. vanaf 38. Nee, ja, ik heb, ik heb dat ook uitgezocht. Ja. En Er wordt hier genoemd 38, maar eigenlijk in 1932 was er al een groepje mensen die spontaan begonnen met muziek te maken. Okay. Uh. En toen ze daar, daar die naam voor gingen geven, was het eerst Harlem met gewoon AA. Uh, okay. Het Harlem, uh. dat is pas van latere jaren. Uh, uh, maar goed, klinkt beter. Klinkt even. goed. Ja, ja, ja. Uh. En de eerste dirigent was dus zeker de meneer Willem uh, Lasschuit... Uh -huh. die jarenlang uiteindelijk voor het orkest heeft gestaan en daarna heeft andere Kaart er zijn talloze dirigenten zijn ervan geweest. Ja, in de jaren 60 heeft hij, in ja. uh, de jaren ja. 70 ja. 80 zelfs ook Ja, nog. Zeker, en het is natuurlijk leuk te vermelden ik heb zelf dirigentenles gehad, directieles gehad van Anton de Boer uh -huh. Anton de Beer, pardon hier op Zandvoort, ja. en hij was een componist en hij heeft oh. speciaal een stuk geschreven, een symfoniette voor dit orkest waarin alle instrumenten aandacht krijgen oh, wat goed. ik hoop dat ze dat nog eens een keertje uitvoeren, want ja, het is toch een lokaal stuk. En... Ja, dat doen ze nu niet met Nicolas de Fons, ook al twintig nee, jaar ja, ja. Um... die is al twintig jaar hier dirigent. dirigent. Want ze gaan spelen onder andere werk van Hector Belliot. Uh, ja, de Le Carnaval Romain, dat ja. is een bekend stuk hè, waarschijnlijk. Het is een bekend stuk, het is uh, rond 1844 heeft hij het uh, gecomponeerd. En wat daarover te vertellen is, is dus dat uh, oorspronkelijk was Berlioz bezig met het schrijven van een opera. En de opera Cellini, en die is als er nou één keer echt iets geflopt is, is die opera het is geflopt. Opera. Ja? Maar de tweede deel, de tweede acte, iedere acte wordt altijd ingeleid met een inleidend muziekstuk. Ja. Die dan een voorafblik geeft van wat er staat te gebeuren. En dat is dus dit stuk geworden. Ja, dat is heel bekend geworden. Ja, het is een geweldig stuk, ja. het, is, het is fantastisch. En daar komen ook alle instrumenten aan bod, he, waarschijnlijk. Ook allemaal, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. zeker. Ja. Dus wat Tabbert heeft, is dat goed gekozen, uh -huh. is dat uh, ook heel, uh, heel leuk gekozen. Ja, en dan krijgen we dus het spectaculaire triple concert ja. van Beethoven. Uh -huh. En duidelijk, dat triple betekent niet dat we lekker trippelen. Maar het betekent dat we dus met z'n drieën. Er zijn dus drie solisten. En ook daar kun je van zeggen dat uh, heeft Beethoven dit stuk heeft ...oorspronkelijk gecomponeerd... ...voor een van zijn leerlingen... Uh -huh. ...en dat was een koninklijke huizen... ...Rudolf van Habsburg-Lotharingen... ...daar heeft hij het voor gecomponeerd... Hij heeft, ...die heeft het zelf... ...waarschijnlijk nooit uitgevoerd... ...maar nee. hij heeft het er wel voor gecomponeerd... ...dat is natuurlijk heel leuk. En er zijn drie muzikers, viool, cello en piano... Ja, dat klopt. er nee? zijn ja. drie solisten... Ja. En, ...en dat is een, wat dat betreft... Een, ...een van de uitzonderlijke stukken... ...een concert is meestal... ...voor één solo-instrument met orkest, die dus echt helemaal aan elkaar gewaagd zijn. In dit stuk hebben we dus drie solisten. En dan heeft dus dat orkest echt duidelijk een begeleidende rol. Een rol. Maar dan wel, toch wel hele interessante stukken, hele interessante muziek hoor. Maar het, het gaat dus over die drie, uh, drie solisten. Ja, dus dat is natuurlijk... Uh, ja. Oké, okay, het... dat is voor de pauze. Ja. Uh, Koen Stapert, Marcus van der Munker en Caspar Vos zijn de solisten ja. vlak voor de pauze. Ja. Ja, en dan krijgen we uh, na de pauze, uh, is Jozef Johannes Braams. Ja, het is het grote werk hoor. Dat het is, grote het... Werk, hè? is ja. het grote werk. Dat is het grote werk. Johannes ja. Braams. Ja, en um, wat je daarover kunt zeggen, het heet dus dan, of het wordt nu genoemd de, de Pastorale, zeg maar. Uh -huh. En uh, Waarschijnlijk heeft Brahms zelf die naam pastorale er ook al aangegeven. Maar uh, dat, dat heeft het verwijst eigenlijk naar de zesde symfonie van Beethoven... Die ook de pastorale wordt genoemd. Ja. En nou is het dat woord pastorale is eigenlijk uh, heel officieel. Is pastorale is een, een driedelige maatsoort, dus mm -hmm. zes achtste, negen achtste, twaalf achtste. Ja. En dat is door de eeuwen heen hebben talloze vooral organisten uh, pastorales gecomponeerd. Zelfs Bach heeft een pastorale, waarbij dus het, het, een aantal delen mm -hmm. in een driedelige een 9-8 en een 12-8 staan, okay. Geheel in de traditie. En hier is het woord pastorale meer een sfeeromschrijving. Uh -huh. Een herderlijk tafreeltje zou je ja. zo kunnen zeggen. Een ja. landelijk tafreeltje met herders die in het veld zitten en zo. Ja, ja, ja. Misschien kwamen de Engelen ook wel langs, dat Be weet ik. dus Een beetje richting kerstmis gaan we dan. O, al, ja. Dat wordt niet zo gezegd, maar nee. dat kun je ja. er ongeveer. Ja, ja, ja. Ik zelf noem uh, pastorales altijd spottend, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, dat is kerstbomen hoor. Maar dat is bij deze van, van Braams zeker het geval nee, niet. Nee. Alhoewel, het, ik heb het nagekeken, het eerste deel en het derde deel ja. is wel degelijk een driedelige maatsoort. Uh -huh. Dus daarin zit toch nog het idee van die oorspronkelijke pastorale. Dat is natuurlijk heel interessant. En ja, er wordt gezegd... Die Brahms is natuurlijk een man met... heel veel emoties. Ja. En het is gigantisch verschil... als je jeugdfoto's... of jeugdafbeeldingen van Brahms ziet... en van zijn latere leeftijd. Leeftijd later heeft hij van die grote woeste... koppen en, ja. en, die, en, die, en die... omvloerste blikken en zo. In zijn jeugd had hij dat niet. Mm -hmm. Maar... Um, ja, het, het, het hele stuk zit heel opzwepend vol met, met emoties. Tot en met een uitbarsting van trombones op het eind. Ja. Waar de mensen echt zitten te wachten dat dat naar buiten komt helemaal. Dat is de Allegro con Spirito, zoals het heet. Ja, ja, ja, ja. En ik heb dat opgezocht, dat is de vrolijkheid. Ja, wordt, wordt, wordt, wordt, nou ja, Allegro is natuurlijk opgewekt en snel. En Spirito heeft ook iets met snelheid, maar ook ja. met met, met geestdrift. Ja, ja. Dat is spirit, is geest. Dus met, met geestdrift. Maar er wordt echt toegewerkt na zeg maar, een... een, een... Dat wordt naar een climax toegewerkt. Uh, een een ja, climax, een ja, ja. orgasme om het maar te noemen. Ja, ja. Daar wordt wel degelijk uh, okay. naar toegewerkt. Ja. <coughs> ja. Dus ja, mensen ja. kunnen er wel genieten, neem ik het, aan. Is, het is fantastisch. Ja. Het is fantastisch. Ja, wat, dus. wat weet je verder van dat Hanop Sinfonie Orkest? Is dat, is dat een bekend orkest? Ja, kijk, het is in zoverre bekend, al sinds het, hun optreden in het begin rond 1938 was het echt wat je noemt een amateurorkest, ja, ja. maar zeker de laatste jaren de laatste 20 laatste 30 jaar wordt dat amateur is naar achteren ja, ja. iedereen mag meedoen ja. En er is, een gigantische, ja, ja, er is een gigantische vorm van vriendschap. Amicaal. Alle mensen onder elkaar zijn allemaal gezellig. Leuk. Als je er binnenkomt. Oh, het is hier gezellig. Het is hier een leuke sfeer. Mede ook door het gedrag van de dirigent. Die het aanmoedigt om het gezellig te maken. Dus dat is, dat is heel fijn. En hoeveel musicies is er ongeveer? Rond de 50 hoor. Rond de 50. Ja dat is... Rond de 50 zijn het er zo. En voor een symfonieorkest is dat. Best aardig hoor. Ja, zeker. Dan kan ja. je best ja. een aardig eind. Uh, en ze hebben altijd al jaren de traditie als het nodig is. Wordt een versterking gevraagd uit de professionele hoek. Oh, ook nog Zoals de drie solisten die nu spelen. Uh. Dat zijn echt, echte solisten hoor. Dat zijn ja, dat echte, echte uh, profmuzici. Uh, prof ja. dus, uh, dus dat wordt dan wel versterkt ja, daarmee. Dus al met al wordt het een, een, een, een mooi een mooie klassiek het, het is een concert. eerste klas topconcert. Hoe laat uh, begint het? Uh... Nou, we beginnen dus om drie uur. Ja. Half drie gaat de deur open. Ja. En uh, er zijn kaarten ook nog aan de zaal verkrijgbaar. Okay. Niet veel meer. Dus mensen die denken van het lijkt me wel wat. Zorg dat je er echt op uh, tijd bij bent. En, uh, ja, en dan om drie uur begint het. En dan hebben we pauze. En in de pauze de entree is 10 euro. Maar van die 10 euro krijg je van ja, mij een kopje koffie, een kopje, ja, koffie, een kopje ja, ja, ja, thee gratis. Ja, ik aanzeggen. Waar je normaal ook al 3 euro voor betaalt. Minimaal in het Dat Dorf. is ook zo, ja. Dus, ja. dus, uh, dus dat, dat, dat, dat is eigenlijk uh, helemaal niks, natuurlijk. Uh, het is, uh, en, en, en de concerten, ook qua publiek, is het altijd gezellig ja, met mensen ja. en, en jullie gaan goed hebben die, die concerten met met qua publiek hè. Qua publiek gaan we goed vast publiek en... en een van de dingen is natuurlijk veel vast publiek die kennen we dus allemaal ja, niet ja, altijd ja. van naam <coughs> maar toch maar bij heel veel mensen kunnen we zeggen goh fijn dat u er weer ja, bent ja. Hè? en ze zijn helemaal verheugd ja. van kijk er zijn ook mensen, ja dat is een raar praatje misschien, maar wat oudere mensen die ook alleen thuis zitten, ja, weet je. Tuurlijk, nee. En dan komen ze naar het concert ja, ja. en dan worden ze herkend. En dan wordt gezegd, wat fijn dat u er ja. bent. Dat doet goed. U hebt suiker en melk in uw koffie, hè? Bijvoorbeeld. De ja, dat soort dingen. De... Ja, ja, ja, ja. ja, een aantal mensen, op een gegeven moment weet je ze wel bij naam te noemen en dan ze, nou, ja. nou, leuk. Ja, hartstikke mooi, hartstikke dus, mooi. Uh... Dus morgen gaat het gebeuren. Uh, ja. uh, Oké, okay. nou ik wens je enorm veel succes met, uh, met uh, dit concert. Ja, vrolijkheid, blijheid. En jullie we hebben later in de maand ook nog een, een, een speciaal concert. Hè? Even heel snel. Ja, de 28e geloof ik als ik het ja, goed heb. Inderdaad. En dan komt er dus Con uh, en dat is een, uh, een, een uh, barok okay, ensemble. Ja, uh, maar dat noemen wij onze GP, oftewel, dat is onze grote productie. Grote productie, ja. ja. En daarvoor zitten wij dan hier in de Agatha-kerk. Oké, okay, nou daar gaan we ook nog wel een keer over praten. Daar wil ik voor uh, gewoon een keer okay. een heleboel leuke dingen over te nou, vertellen. Hart, hartstikke goed, uh, dankjewel Willem. Tot en, morgen ja, ja, om drie uur, hè. Ja, morgen drie uur in de... Uh, Protestantse kerk aan de kerkpij. ja zeker. Oké, okay, hartstikke goed. We gaan het programma zo'n beetje afsluiten. Want het, uh, het is bijna vijf uh, voor twaalf nu. Uh, Mij is nog even de tijd om uh, te vertellen dat we volgende week, 18 november is er een verkiezingsprogramma in Goedemorgen Zandvoort. We gaan praten met lokale politici... over uh, uh, zeg maar de, de belangrijkheid, de, de importantie van de Tweede Kamerverkiezingen... voor de gemeentepolitiek onder andere. En dat doen we aan de hand van een aantal stellingen. Uh, het programma wordt gepresenteerd door Ben Zonneveld en Carina Veren in samenwerking met Zandvoort Insight die onder andere zorgt voor de straatinterviews. Wat hebben we verder volgende week nog? 17 november is de Ondernemersavond... Waarin de meest gastvrije ondernemer wordt uh, uh, zeg maar, uh, uh, gekozen. Uh, en dan hebben we dit weekend ook nog op zaterdag en zondag het 15 over Rotenooi in en uh, uh, Hardy. Uh, groot toernooi waarin, uh, veel, uh, waarin veel medewerking wordt gegeven door uh, lokale sponsors. Kom kijken uh, vanavond en morgenmiddagavond bij Laurel en Hardy. Wij We wensen u allemaal een prachtig weekend. We gaan afsluiten met muziek. Uh, uitgezocht uh, zoals uh, bekend door uh, Thomas de Jong. Uh, bedankt voor de techniek, Thomas. En uh, laat maar uh, horen. En tot volgende week. Western girls In a western town, the dead-end world The eastern boys and western girls